Hoorde je de muziek van Split Ends en Miss It's To My Girl? Even dank aan Mario Zandvoort. Hij verzorgde het afgelopen uur bij CFM Zandvoort uit Zandvoort. En volgende week doet hij dat gewoon weer tussen 1 en 2 met lekkere Oud-Hollandse muziek. Dankjewel ervoor. Alleen jammer dat je de plaat van Tietje niet helemaal gedraaid hebt. Of helemaal niet, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat maken we zo dadelijk wel goed in dit programma. ...voor Zandvoort en de regio. En dit programma is uiteraard... ...zovoet op zaterdag. Goedemiddag luisteraars... ...en goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Wederom welkom... ...3 uur live uh, muziek... ...en informatie vanaf het uh, Gasthuisplein... En bij een heerlijk zonnetje is het uh, geen een dag om uh, te werken. Kijk, 15 graden hè, buiten. 15 ja, graden. Is... Niet te geloven. Dat wo dat worden we daar worden we geit voor gestraft. Maar goed, vooralsnog kunnen we ervan genieten. Uh, luisteraars, wat staat er vandaag allemaal op het programma? Uiteraard om half vier de evenementenagenda. Rond de klok, klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Sandvoort. Half drie het uh, weerbericht. Ja, er staan toch wel wat verrassende dingen te gebeuren de komende dagen. Uh, kwart voor vijf, als we tijd hebben... Het gedicht van de week, want ik heb uh, vele inzendingen binnengekregen. Dus uh, we gaan daar één uitkiezen. En dan is er rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week aan de beurt. We kijken even terug naar de opening van de kinderkunstlijn gistermiddag uh, in het museum. Uh, daar gaan een aantal ZFM-programma's live. En wij gaan zelfs twee keer live. Ja, mooi is dat hè, mooi is dat. Dus daar, daarover verder in het programma meer. En, tussen, en natuurlijk uh, om van, vanaf kwart voor drie. Ja, want AFC speelt altijd om kwart voor drie. De voetbalwedstrijd AFC, Zandvoort, uh, uh, SV Zandvoort. En om, daarvoor is onze verslaggever Joop van Ness aanwezig. Dus vanaf kwart voor drie live voetbalverslag vanuit Amsterdam. En het laatste uur natuurlijk nog een aantal uh, nieuwtjes ten aanzien van het Certainty Team. Dat in de Dutch Renault Clio Cup gaat rijden. We hebben golfnieuws. We hebben nieuws over Louis van Gaal. Of oud nieuws al inmiddels. Uh, en uh, wat dat betreft genoeg informatie de komende drie uur. Ik zou lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En daar is hij dan wel helemaal. Speciaal voor Maria Tits in en dingen doen. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat is mijn Ik je helemaal op op deze zaterdagmiddag. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag en de temperatuur mag er ook weer best Nou, hoe het weer gaat worden de komende dagen horen straks om half drie van Albert-Jan Vos. We hoort als eerste de single van Titsin en Dingadong. De plaat die eigenlijk uh, Marius Zandvoort nog wilde draaien aan het eind van zijn programma. Maar dat ging niet helemaal lukken, dus we dat er fijn gedraaid hebben. Maar wij hebben ook zoveel muziek, dus we dachten, dat kunnen we wel even aan voldoen, Dat toch? dacht ik ook. Daarachteraan uh, Dexy Smith uit en Come on, Aileen. Goed, kijken we even wat er zo al, al, al de afgelopen week uh, in, uh, in en om Zandvoort is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een ongeval op de zeeweg in Overveen is afgelopen donderdag... Omstreeks half negen één persoon gewond geraakt. De brandweer heeft de slachtoffer uit zijn benarde positie weten te bevrijden door de auto open te knippen. De man is met onbekend letsel door een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend en wordt onderzocht. Het verkeer ondervond de nodige hinder. De zeeweg was enige tijd afgesloten. Oké. Okay. En verder, de politie is op zoek naar vier jongens die afgelopen maandagavond rond half negen een 27-jarige vrouw hebben mishandeld. Dit gebeurde bij een bungalowpark aan de Vondellaan. Het viertal gedoeg zich eerder al vervelend op het terrein. Zo hebben zij een boksbal vernield. Toen zij even later snacks probeerden te stelen uit de keuken, betrapte de vrouw hen. Zij sprak de jongens hierop aan en werd vervolgens mishandeld. Ze werd geslagen en geschopt. Het viertal is er daarna van doorgegaan. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, maar zij werden niet aangetroffen. Het gaat om jongens onder de twintig jaar, waarvan er één rood haar had. Ik ben 53, ja? Net je dat even weet. Een donker... En één had donker kort krullend haar. Eén donker half lang haar. En één met een donkerkleurige kleine hanenkam. Mensen die afgelopen maandagavond de jongens gezien hebben... of die denken te weten wie het zijn... worden verzocht zich te melden bij de politie in Zandvoort. Nou, uh, waarschijnlijk zijn de jongens trouwens opgepakt... maar dat is niet helemaal zeker. Dus okay. mocht u toch nog informatie hebben voor de politie... laat het weten op 0900 8844... 0900 8844 Gaan wij door met de muziek bij CFM Hier is Ik blijf het zo lekker deuntje vinden deze plaats. hoorde Edward Maya in de Stereo Love. Daarvoor trouwens ook zo'n zonnige plaat bij CFM. De single van Alice en moi Lolita. En daarmee werd het zeven minuten voor half drie bij Soft op zaterdag. Zo dadelijk over een tweetal platen gaan we kijken naar het weer. Maar eerst even wat andere berichtgeving over jan Ja, want uh, gisteren, zoals een heleboel uh, ouders en leerlingen uh, weten... ...is de uh, kinderkunstlijn feestelijk uh, van start gegaan. De kinderen, hun docenten en het kunst-op-schoolteam... ...onder leiding van Marianne Rebel en Hilly Jansen... ...hebben weer een mooie kinderkunstlijn lijn ...in Zandvoort neergezet. Vanaf vorig jaar worden deze creatieve lessen gegeven in het Zandvoortsmuseum. En dit tot grote tevredenheid van de kinderkunstenaars. De zolder is omgetoverd tot een groot atelier waar de kinderen hun prachtige kunstwerkjes maken. De feestelijke opening van de kinderkunstlijn vond plaats rondom het Zandvoortsmuseum op het Gasthuisplein. Uh, vervolgens zullen de kunstwerken, uh, worden de kunstwerken van alle groepen 8 van de basisscholen van de Zandvoort, inclusief de brugklas van het Wim-Gertenbach-College, op diverse locaties in Zandvoort tentoongesteld. En het leuke was, het werd gisteren geopend door uh, onze wethouder Gert Tonen... Ja. En die heeft toegezegd dat de komende drie jaar de subsidie geregeld is. Kijk, dat zijn goede berichten. Dus Marianne Rebel en Hilly van harte gefeliciteerd. Jullie kunnen nog drie jaar, in ieder geval nog drie jaar door met dit geweldige kinderkunstlijn En uh, waar zijn zo al die uh, schilderijen te bezichtigen? Ik noem het even snel op. Uh, bij diverse locaties op het Gasthuisplein, Grote Krocht, Kerkstraat, Bakkerstraat, Haltestraat, Kerkplein, Vlevingstraat, Badhuis. Ging dat in u iets te snel? Jazeker. Kijk alles even terug op www.kinder kunstlijnzandvoort.nl www.kinderkunstlijnzandvoort.nl En wij bij CIVM hebben ook een viertal kunstwerken staan voor het raam Albert-Jan. Klopt. Van uh, Brian Kerr, we hebben van Sammy uit de Beatrixschool hebben een kunstwerk staan Martijn Klinkert van de Beatrixschool en Jonathan Vos Jazeker, Jonathan ja ook dus we hebben vier leuke kunstwerken in de etalage staan. Maar goed, kijkt u even waar, waar, de diverse, waar ze allemaal staan. En gaan met uw kinderen een, ja, een, soort, een soort rondje lopen. Het lekker, en, gewoon morgen is mooi weer waarschijnlijk. Ga kijken naar waar het kunstwerk van uw dochter of zoon staat. Uitgeëxposeerd. Helemaal goed. En minimaal nog drie jaar behouden voor voort. En daar zijn wij trots op. Van harte gefeliciteerd. Hé, hey, dat sluit aan <lacht> op deze plaat. Felicita. Felicita. <lacht> Innocente in mezzo alla gente la felicità, per restare vicini come bambini la felicità, felicità. Felicità, è un cuscino di piume, è l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende di travertende nella felicità, e abassare la luce per fare pace la felicità, felicità. Felicità. me.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 Vandaag hebben wij bij CFM het programma De Vinieljaren. Weet je wel, worden al die platen van viniel gedraaid. Ja. En bij dit plaatje wil ik even een uh, kort verhaal vertellen. Windjammer en Tossing en Turning uit 1984. En die plaat die wilde ik gewoon op viniel hebben. zo'n zo 12 vriends, weet je wel. Oh, ja, ja, ja. Met zo'n mooie Windjammer op de voorkant. Ook een enorme mooie en gave hoes. Nou, daar heb ik flink voor moeten betalen. 25 gulden, dans. Maar ik heb het er wel voor betaald en ik ben er nog steeds enorm trots op... dat ik dat exemplaar in mijn bezit heb. Inderdaad, de singel van Wintje, maar Tossing en Teuning nooit zo bekend geworden. Maar wel een lekker plaatje om een keer te draaien op de radio. Inmiddels half drie geweest. Dat betekent tijd voor het weerbericht op CFM met Albert-Jan Vos. Ja, vandaag is er vrij is er vrij veel hoge sluierbewolking. Maar af en toe, zoals ook nu, schijnt de zon er doorheen. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker, maar het blijft droog. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename en lenteachtige... schrik niet, 13 tot 14 graden. En er waait een overwegend matig zuid tot zuidoostelijke wind. Vanavond en komende nacht is het bewolkt... en vooral in de nacht kan er wat regen vallen. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of 7, 8 Morgen overheerst de bewolking. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd buiige regen. Nee hè? Jazeker. Aan het eind van de middag kan het weer wat opklaren. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 of 12 graden. En er waait een matige zuid tot zuidwestelijke wind. Zondagavond is er nog een buienkans. Maar maandagnacht blijft het droog en klaart het op. De zuidwestelijke wind neemt af naar zwak. En de temperatuur daalt naar ongeveer 5 of 6 graden. Maandag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De wind waait uit het oosten en is zwak tot maandag. Van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder, blijft het droog en daalt de temperatuur naar 4 tot 6 graden. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig van kracht. Dinsdag is het prachtig lenteweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait overwegend matige oost tot zuidoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 13 of 14 graden. De rest van de week blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait van noordoost naar noordwest en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur gaat wat naar beneden en stijgt naar waarde tussen de 9 en 12 graden. Ook nog niet slecht. Nee, helemaal niet. Dus als ik dat zo even globaal bekijk, gaan we een paar hele mooie dagen tegemoet. Helemaal lekker. We gaan ervan genieten. Meer weer is na te lezen op www.meteopagina.nl www Of kijk gewoon een keertje op CFM Text TV op kanaal 45. Daar vind je ook de laatste informatie uit uh, Zandvoort en de regio. En Lex van de Hoorn voor de fans van Lex van de Hoorn, ja. Want uh, die is natuurlijk de beheerder van de site uh, meteopagina.nl. Die is, is er uh, eind april weer terug okay. op de radio. En als ik het goed heb is het 30 april geloof ik. 30 hè? april. koningin in de dag zelfs. Geweldig. En dan geluk. is hij weer uh, te gast bij ons in de studio of vanaf strand. Het ja. ligt even aan het weer natuurlijk. <laughs> Lex, we hopen je snel dan weer te, te zien. zien. En dan heeft Albert Jouw... Nou ja, Albert jou weer om half drie vrij. Hè? Ja, dan kan ja, je even zo achterover horen. Heerlijk. In het zonnetje. In het zonnetje, laten we dat hopen. Zonnige muziek is ook van Arnee afkomstig. Hier is de Soka Dance.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 Zaterdagmiddag bij Siberim. Jurisje is uh, alleen met de zwakke gevolgd door de uh, Mockingbird Hill van Root Syndicates. En dan vraag je me ook meteen weer af: zijn deze platen ook op een singeltje uitgekomen? Op vinyl bijvoorbeeld? Vast wel. Je weet het niet. Wel. Je de... weet het niet. Heel veel wel, hè? Trouwens. De vinyl is weer helemaal op de weg terug, hè? Helemaal. Bedoel, hot? Uh, iedereen die, zijn, die, die zo slim is geweest om zijn platen destijds te bewaren en niet weg te gooien of uh, wat er dan ook mee te doen. Die uh, zijn we helemaal. Uh, hoe noem je dat? In the groove. en uh, Up, to noem het op. Up to date. Up dat to dat en uh, zijn die platen ook wat geld waard? Ja, de een wel, de ander niet natuurlijk. Oké, okay. de echte collectors items, uh, daar moet je veel voor betalen. Dat hadden ze trouwens afgelopen woensdag tijdens uh, de vinyljaren tussen 2 en 4. Op de woensdagmiddag wat live uitgezonden wordt en waar alleen vinyl gedraaid wordt. Hadden ze met een of bootleg LP. Dat zijn dus LP's die wel echt nog wat waard zijn hoor. En uh, die echt voor verzamelaars uh, nou, nodige geld kan, uh, kan opbrengen. En wat gaat de, die vinyljaren gaan het iets vieren, want op 31 maart uh, is het precies één jaar geleden dat CFM Zandvoort begon met dit programma, de vinyljaren, in de samenwerking met Maurice Mulder en Ruud Janssen. En elke woensdagmiddag van 2 tot 4 draaiden ze uh, muziek van LP en single. Maar omdat dit jaar 31 maart niet op een uitzenddatum is van dit programma... ...hebben de vieren de heren dit beiden uh, op woensdag 30 maart... ...schrijft u het vast even in uw agenda... ...30 maart tussen 2 en 4 met een live programma op locatie. Vanuit Café 4. Dat vieren ze in 4. En dat is het café aan de Straat. En er staan, gaan speciale dingen gebeuren. Althans, dat is de bedoeling. Mensen die het afgelopen jaar bij het programma te gast waren... worden wederom uitgenodigd. En ook u als luisteraar bent uiteraard van harte welkom. Maar neem dan wel een LP mee... of een singeltje waar u de goede herinneringen aan heeft... of wat een, wat een uh, collectors item is... zodat de heren daar aandacht aan kunnen schenken. Dus schrijf dit op in uw agenda. Vinyl liefhebbers uh, op... Uh, wat zei ik nou? Even kijken... Wat zeg ik nou? 31 maart? 31 maart is het een jaar, maar 31 maart is er geen uitzending. Dus 24 op woensdag, 30 maart tussen 2 en 4. In Café 4. En neem uw viniel mee. Oké, okay, helemaal leuk. En we zeggen van harte gefeliciteerd. Oh nee, dat is geen brug. Dit <laughs> dat, is geen brug dit dat is nou weer jammer. Wel ja. bellen per we weer. Oh. Ja, een beetje zomerse tint ja. hè. Heerlijk. We gaan gewoon zo door. Toch? Nou. Als er straks een wolkje voor de, voor de, voor de zon komt. Ja, dan, dan hebben we een probleem. Dan, dan, dan gaan we wel Nou, we hebben het zo dadelijk wel over. Maar het blijft droog hoor. La tua è solo Cuando se maria dolore quando se chiama amore quando se maria dolore cuando se maria dolore Llega así de esta manera, no tiene la culpa, caballo de la sabana, porque es muy despreciado y por eso no te perdono. Yo nada. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de condevento, amor de en de el de pasado Vendelé, vendelé, vendelé Vendelé, vendelé Bamboleio, ¡Bamboleo! Porque mi vida yo la aprende a vivir así Así venga va porque mi vida yo Zo'n leuke dame, deze Bella Perez. Ja. Nou, Dat is G ook vaak genoeg in Somfort geweest trouwens. Maar ik vind de Gypsy Kings trouwens ook niet, nee, niet slecht hoor. Nee, Gypsy Kings, daar deze medley van. En die draaiden we voor jullie ruim 7 minuten lang. Dat allemaal bij Somfort op Zaterdag. Voordat we zo dadelijk naar het voetbal overgaan, is nog even een ander kort bericht. Ja, en dan hebben we het over de toneeluitvoeringen van De Wurf. De nieuwe to toneeluitvoeringen van De Wurf. Want op zaterdag 19 maart aanstaande zal de folklorevereniging De Wurf... haar jaarlijkse toneeluitvoering in Theater De Krocht verzorgen. Dit jaar werd gekozen voor twee korte stukken. Het eerste stuk is aan de schoonmaak en het tweede verhuren is ook niet alles. Beide van de hand van mevrouw B. Jongsma schuiten. De twee stukken zijn met veel verwikkelingen en hoe dat allemaal afloopt blijft een vraagteken. U moet maar gaan kijken en genieten. Natuurlijk is er zoals gebruikelijk na afloop bal na met de verloting van de Zandvoortse pop en mooie tekeningen van de Zandvoortse dorpgezichten. Kaarten naar 8 euro zijn verkrijgbaar bij familie Veldwits, Dorpsplein 9 en Mieke Hollander, Constantijn Huigenstraat 15. Tevens indien nog voorradig bij de kassa aan de zaal. De toneelavond. In de krocht begint om 8 uur. En dan hebben we het over 19 maart. Oké, okay, leuk om daar te gaan kijken. Ik zou het zeker gaan doen. En wij gaan een beetje rockers op de zaterdagmiddag. Met Status Quo. is the Wanderer. de betere platen van Status Quo, daar 1984, The Wanderer. Uiteraard ook bekend van onder meer uh, You're in the Army now. Is zo, hè? Weet je wel? Ja, leuke muziek hoor. Het is inmiddels uh, vijf minuten voor uh, drie uur geworden bij Soft op zaterdag. En uh, ja, dat betekent dat we alweer uh, naar het uh, nieuws toe gaan. We gaan richting nieuws. Dat klopt. En uh, we hebben net even met jou contact gehad. Maar uh, er was nog niks te vertellen. Want ze liepen net het veld op. Dus ja, die uh, Amsterdammers die beginnen dan al een kwartier later. Maar dan gaan ze <laughs> het nog later maken dan dat kwartier. Nou ja. Daar zijn we natuurlijk niet helemaal op ingericht, hè Albert Jan? Nee, dus uh, we, we gaan uh, naar de klok van drieën live over. Want dan, dan is er wel wat gebeurd, maar nu is er nog niks gebeurd. Stel meteen gaan we naar het voetbalveld in Amsterdam, AFC. Daar spelen we vanmiddag tegen. In Jovenis is het de hele middag voor ons bij. Tot ruim half vijf gaat dat zeker duren, ja. Er <laughs> zijn dadelijk uiteraard nog twee lang langs, zoveel op zaterdag. Met het voetbal en vele andere informatie. Houd de radio op CFM. Hij was laatste oh, yeah. voor het nieuws Boxy Clark. Hier is The Sound of Freedom. Tot zo! free I'm not till the body is done Everybody's, Everybody's got to be free, yeah. Did you hear that? This is the sound of freedom Everybody's free. Everybody's got to be free, yeah. Like man. This is the sound You're of good, freedom Come again. Jump up, girl, move your body to the left Jump up, move your body to the right Your body can't stop you tonight No girl looks sweet like you tonight Every man out of